Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom zeggen allebei... dat ze klaar zijn voor het torentje. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij heel graag door wil gaan als premier. Samson benadrukte juist dat hij een goede leider zou zijn voor Nederland. Rutte en Samson vielen elkaar flink aan. Samsom verweet Rutte dat het beleid van de VVD... het consumentenvertrouwen in Nederland ondermijnt. Vertrouwen is volgens Samsom de afgelopen jaren enorm gedaald... omdat mensen onzeker zijn over de toekomst.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 Amerikaanse anti-islamgroepen hebben Geert Wilders financieel gesteund. Het Britse persbureau Reuters zegt daar bewijzen voor te hebben. De directeur van de pro-Israëlische denktank Middle East Forum zegt dat hij Wilders geld heeft gegeven voor zijn strafproces in 2010 en 2011. Verder schrijft Reuters dat de neoconservatieve David Horowitz Wilders indirect financiert. Wilders zegt dat hij zijn donateurs niet bekend wil maken in verband met de veiligheid van de donateurs.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 En de probleem Problemen Zuid-Limburg op de A73. Nijmegen richting Mastbracht. De roertunnel is dicht en het heeft te maken met een technisch defect. Het NOS Radio 1 Journaal. Live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is dinsdag 11 september. Nog één dag tot de verkiezingen. Joost Vullings vertelt zo hoe de lijsttrekkers die dag gaan invullen... en hoe ze zich opmaken voor het slotdebat vanavond bij de NOS. Met Roderick van Grieken van het Debatinstituut... kijken we terug op het debat tot nu toe. We spreken lijsttrekker Henk Krol van 50 plus. En voor de jeugd zijn er vandaag al de traditionele scholierenverkiezingen. Maino Remmers volste vanochtend. Dan gaan we naar Spanje. De premier daar, Rajoy, doet nog even geen beroep op het Europese noodfonds. Met econoom Marcel Jansen van de Universiteit van Madrid... praten we over de crisis in Spanje en het beleid van de Marcella Mesker vertelt over de eerste Grand Slam-overwinning van Andy Murray. Australië is toch niet zo blij met de Nederlandse vissersboot Margiris. ProRail heeft vannacht gekeken waarom het brandalarm in de Schiphol-tunnel... toch zo vaak afgaat. En Albert Heijn wil meer korting op de inkoop. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. U hoorde het eerder, ze zijn beide klaar voor het torentje. Dat zeiden Mark Rutte en Diederik Samson gisteravond in een rechtstreeks debat in Nieuwsuur. Beide heren kregen de kans uit te leggen waarom zij straks premier moeten worden. Eerst was Samson aan de beurt. Omdat ik de overtuigingskracht, de idealen, de ideeën en de energie heb om dit land verder te helpen. En uh, dat zijn volgens mij eigenschappen die je als leider ook nodig hebben. En daarna Rutte. We leven in een van de mooiste landen op de wereld. We kunnen zoveel meer presteren. We kunnen in al die lijstjes nog veel meer stijgen. We kunnen zoveel mensen aan het werk helpen. We kunnen zoveel mensen ook meer veiligheid bieden. We kunnen een land zijn waarvan deskundigen uit het buitenland toekomen en zeggen... er gebeurt iets bijzonders daar in Nederland. We liggen op koers. En daarom pleit ik vanavond er ook voor om die koers niet te wijzigen. We moet de koers vast zijn? We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Geen experimenten woensdag. De twee vielen elkaar flink aan in het debat. Bijvoorbeeld over het consumentenvertrouwen en de multiculturele samenleving. Over eventuele coalitievoorkeuren hielden de heren zich op de vlakte. Ook de andere lijsttrekkers laten zich in de eindsprint nog horen... en komen nog snel met een paar nieuwe punten. PVV-leider Wilders bijvoorbeeld wil de koffiehuizen ingaan. Ik zou willen kijken wat de mensen dat doen. Want ik heb het idee dat heel veel mensen die daar in die koffiehuizen... de hele dag aan zo'n ding zitten te lurken, of ja? wat is het, dat die eh, gewoon aan het werk hadden kunnen gaan. Dat, dat daar massas vol zitten van mensen die gewoon hadden kunnen werken. Ja. Dus ga naar die koffiehuizen, vraag uh, waarom men niet werkt... waarom heeft men, heeft men een uitkering, wat voor uitkering... Uh, heeft men zich ziek gemeld, is men arbeidsongeschikt... weet ik wat er aan de hand is. Alexander Pechtold van D66 kreeg de vraag... of Jorge Soriqueta, de vader van prinses Maxima... aanwezig mag zijn als Willem-Alexander tot koning wordt gekroond. In 2002 is er terecht, na lang overwegen gezegd... die vader was verbonden aan een regime...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 President Obama staat in de peilingen voor op zijn uitdager Mitt Romney. Hij lijkt meer te profiteren van de conventies dan zijn republikeinse uitdagen. They came out with the president taking a five-point lead. A new Gallup poll shows the president leading 49% to 44. The kind of bump that is commonly seen after a convention. De Republikeinse Partij maakt zich dan ook zorgen, zegt CNN. De zender citeert uit een interne memo waarmee de partij zou proberen om mensen gerust te stellen. Obama heeft in de afgelopen maand ook meer campagnegeld opgehaald dan zijn tegenstander Romney. De rechter in Duitsland beslist vandaag of het grondwettelijk hof in Karlsruhe... morgen mag oordelen over het Europese noodfonds ESM. Eurosceptische politicus Peter Gauweiler heeft een spoedprocedure aangespannen... om te zorgen dat het besluit woensdag niet wordt genomen. Hij vindt dat de beslissing van de Europese Centrale Bank... om onbeperkt staatsobligaties op te kopen, de zaak in een ander daglicht heeft gezet. En hij eist nu dat het hof zich pas uitspreekt als die beslissing weer wordt ingetrokken. Deze strijd is obsoleet geworden... Nadat de Europese Centrale Bank zegt: we besluiten zelfs, dus zonder democratische controle, en in de hoogte zijn we open. Politici en analisten verwachten overigens dat het Hof toch besluit om de uitspraak woensdag door te laten gaan. Spanje buigt zich ook over de Europese noodsteun. Het land heeft nog niet besloten of het hulp gaat vragen, dat zei premier Goy in een interview. Dicht helemaal aan de voorwaarden die eraan worden gesteld. me ja, en nou, Spanje wil zich niet laten voorschrijven op welke beleidsterreinen er moet worden bezuinigd, zei de premier. Elf jaar geleden, 11 september 2001, boorden zich twee vliegtuigen in New York in de Twin Towers. Het 9/11 Memorial Museum, dat nog altijd in aanbouw is, onthulde dat het de foto's en opgenomen stemmen van de slachtoffers heeft verzameld. The museum's memorial exhibition will honor the 2,983 people who were killed. They will be honored as the individuals that they were. Today's preview marks het is de eerste keer dat iemand een sens van deze expositie krijgt. En hopelijk hoe echt speciaal het zal zijn. Familieleden van de mensen die bij de aanslagen omkwamen zijn... blij met de manier waarop hun geliefden in het museum een plek krijgen. Het is echt een geweldig ding dat ze ons doen... want het blijft niet alleen mijn zon's legacy alive... maar iedereen die dat dag ontmoet. En, het vertelt grote verhalen over wat was verloren. De familie van een ander slachtoffer, Randy Scott, kreeg gisteren een bijzonder briefje. Het was geschreven door Scott vlak voordat hij op 9-11 om het leven kwam. Door allerlei vertragingen heeft het pas na al die jaren zijn familie bereikt. Een wethouder in Raalte is afgetreden omdat hij een rechtszaak wil beginnen tegen de gemeente. Die stelt hem namelijk aansprakelijk voor de schoonmaakkosten van een terrein waarop asbest is gevonden. Dat terrein was vroeger van de wethouder. En de burgemeester denkt dan ook dat hij van het aanwezige asbest op de hoogte was. Het college van burgemeester-wethouders van Raalte heeft de heer B.A.J. Haarman aansprakelijk gesteld voor de saneringskosten van de aangetroffen voorheen onbekende verontreiniging op het perceel Heesweg 44 in Raalte. De wethouder legt zijn functie nu neer... omdat hij de gemeente niet kan aanklagen zolang hij zelf nog wethouder is. Ik heb mij de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de gemeenteraalte En het mag duidelijk zijn dat het mij ook enorm spijt... dat ik mijn werkzaamheden niet kan voortzetten. Maar ik kan niet anders dan nu te gaan voor mijn eigen zaak. En zoals ik al zei, dat kan ik niet combineren met de functie. De sanering van het terrein kost in totaal zo'n 200.000 euro. En er was er gisteravond paniek in Waalre in Brabant. Een vrachtwagenchauffeur reed hard door het dorp en liet een spoor van vernieling achter, vertelt de politie. Hij uh, reed met hoge snelheid en hij heeft daarbij in verschillende straten meerdere auto's geraakt. Gelukkig uh, auto's die geparkeerd stonden zonder uh, inzittenden. Er werd wel bijna een kind aangereden, maar gelukkig kon hij op tijd uh, opzij springen. Ook werden er wat paaltjes en lichtmasten geraakt. De politie kon de man na een half uur aanhouden. Nou, we hebben op meerdere plekken langs de route waar hij, uh, waar hij reed... We hem proberen te stoppen. En uiteindelijk hebben we hem op kunnen vangen bij het vrachtwagenbedrijf... waar hij, uh, hij werkte en zijn vrachtwagen te kwam brengen. Ja, wat ging er nou mis? Nou, de chauffeur zegt dat hij zo kier ging vanwege relatieproblemen. Ja, goed dat hij geen piloot was. Feest straks in Den Haag, want om half tien worden daar de Paralympische medaillewinnaars gehuldigd door het kabinet en het NOC NSF. Ook premier Rutte is daarbij. Gisteren werd de ploeg al feestelijk onthaald op het vliegveld en daar was ook een aangename verrassing voor de chef de mission. Nou, ik was wel een beetje overdonderd. Ik had me er uh, niet mee bezig gehouden, maar er ook niet op voorbereid. Maar er stond echt een hele kudde mensen. Uh, het was heel gezellig. Ja, er sprak veel waardering uh, uit. Koningin Beatrix ontvangt de medaillewinnaars pas in december. Dan wordt er een speciale bijeenkomst gehouden ter ere van het 100-jarig bestaan van NOC NSF. Tot slot het financiële nieuws. De beurzen in New York eindigden gisteren flink in de min. Beleggers namen wat gas terug in afwachting van mogelijke actie van de Fed later deze week. De markt wacht bovendien op goed nieuws uit Europa. Technologieaandelen behoorden tot de sterkste dalers onder leiding van de chipgigant Intel. Dow Jones sloot 0,4 lager en de Nasdaq daalde een vol procent. In Japan gaat het ook nog niet best. Nikkei staat zo'n 0,8 in de min. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan gaan we voor het eerst vanochtend naar Maino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Het traditioneel aftrapje van de verkiezingen vandaag. Ja, we gaan vooral vast naar de stembus hè? vandaag. Zeker. Maar dan gaat het natuurlijk om de jongeren. Dat is traditioneel. Ik wist dat niet trouwens. Wisten jullie dat? Hebben jullie dat ook ooit gedaan? Dat stemmen op school? Mm -hmm. Zeker. Nee, ik niet. Ja, het is van na mijn tijd. Mm -hmm. Of alle school. Ja. <laughs> sinds 1963. Het is al twint, met 20 verkiezingen doen ze dat al. Dus uit mijn informatie Ik niet blijkt... van nou mijn tijd. Ik <lacht> ben herstel, herstel. Ja, nee. Ja, dat doen ze al heel erg lang blijkbaar. Maar goed, uh, nee, dat, uh, dat doen ze dus nu ook weer. Wij zijn in Amsterdam, waar we op school. Maar er doen veel meer scholen mee natuurlijk. Ik had het ergens keurig opgeschreven, maar kon het zo snel niet vinden. Uh, nou ja, meer dan 400 scholen door het hele land doen er aan mee. Hè. Het zijn een soort schaduwverkiezingen. Je zou het ook een soort eerste exit poll kunnen noemen. Maar het is wel zo dat jongeren vaak toch anders stemmen. Uh, wat extremer stemmen, dat blijkt uit de, uit de gegevens, uh, dan de, de, zeg maar bij de normale verkiezingen. Uh, we kunnen dat uh, bijvoorbeeld vaststellen aan de hand van een fragment van, het, van de vorige verkiezingen, 2010. Uh, luister even wat er toen uitkwam. En als middelbare scholieren het voortzeggen zouden hebben in Nederland, zou de PVV de grootste partij worden. Ongeveer 175.000 leerlingen hebben gisteren en vandaag hun stem uitgebracht. De PVV ja, dat... haalde bij de scholierenverkiezingen 30 zetels. De VVD zou 28 zetels krijgen. Daarna komt de Partij van de Arbeid met 25 zetels. Opvallend is dat de Partij voor de Dieren met 7 zetels... nog groter zou zijn dan het CDA, want dat krijgt er maar 6. En de Piratenpartij voor de downloaders op internet... is in bij scholieren 8 zetels. Kijk, dan komt er toch een beetje een andere uitslag uit. Hè? Partij voor de Dieren, veel meer zetels. Um, nou, we gaan het straks ook maar weer eens bekijken. Uh, ik heb hier uh, gevonden dat er zo'n 208 duizend leerlingen uit het mbo en voortgezet onderwijs meedoen. Nou, we gaan straks naar Eiburg naar een school om daar eens te kijken hoe ze dat doen. Uh, blijkt dat ze daar ook stemhokjes hebben staan en alles. We gaan het uh, zien. Maar eerst zijn we straks bij Siebert van Lienden om met hem te praten over de stembreker. Dat is een soort stemadvies aan jongeren. Het is niet hetzelfde als de kieswijzer want je krijgt dus een sms'je uiteindelijk waarop staat uh, wat je moet stemmen. En het is ook de bedoeling dat die jongeren die al mogen gaan stemmen dus die al een, een kiezerspas thuis hebben liggen, dat die dat advies ook opvolgen. En dat advies zou dan zijn gebaseerd op een aantal stellingen... en coalitiemogelijkheden. En veel minder echt om voor een partij te kiezen. Ja, ja wie zegt natuurlijk dat die leerlingen dan ook braaf... dat smsje opvolgen natuurlijk. Dus dat gaan we straks aan Stuart van Liende vragen. Daarvoor zijn we in de buurt van de Zaanstraat in Amsterdam. Um, ik moet ook meteen even terugdenken aan... Mijn eigen les maatschappijleer vroeger, wij kregen les van Jan Eigenman... die stevast les gaf met een voorzittershamer in zijn hand... en openlijk lid was van de Partij van de Arbeid. Daar moest een deel van de jongens in mijn klas niks van hebben... want die ouders stemden namelijk VVD. En je stemde toch een heel eind wat je ouders ook stemden. Ze noemden hem dan ook stevast een linkse rakker. En we zaten toen in de tijd, begin jaren tachtig... dat je zo je leraar nog mocht noemen, toen al. Uh, ik ben benieuwd wat er vandaag uitkomt. Hoe actief leerlingen nou echt uh, bezig zijn met politiek... of stemmen ze nou maar gewoon op degene die ze toevallig kennen? En is dat dan toevallig, meneer Wilders... omdat ze meneer Buma veel minder goed kennen? Daar ben ik nou benieuwd naar. Deze ochtend gaan we daar op onderzoek uit. Onder andere in Amsterdam. Juist, op het Eiborg College. Daar is Mayno Remmer. Remmers later vanochtend. We volgen je, Mayno. Belladeer hoort u met Fortune Teller. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Nederlandse schip Margiris mag voorlopig niet in Australische wateren vissen. Dat heeft de Australische regering bekendgemaakt. Het grote schip wil zo'n 18.000 ton horsmakreel en redbait vangen. En dat is de helft van het totale kwotum in het gebied. We praten erover met Robert Portier, correspondent in Australië. Robert, um, ja, dat gaat dus voorlopig niet door... Waarom heeft Australië dat besloten? Wat ligt daarachter? Nee, het gaat inderdaad niet door. Het Australisch parlement wil namelijk dat er eerst nieuw wetenschappelijk onderzoek komt. Het is namelijk voor het eerst dat er zo'n groot schip naar Australië toekomt. En er is dus heel veel onzekerheid over de invloed... die uh, het vangen van zoveel vis heeft op de visstand en op het milieu... En Milieuminister Burk heeft zich eigenlijk van meet af aan verzet... tegen de komst van de Margiris. Hij vreest niet alleen voor lokale uitputting van de visstand... door overbevissing, maar hij is ook bang dat er dolfijnen, zeeleeuwen en zeehonden als bijvangst worden binnengehaald. En hij vindt dat er eerst moet worden gekeken... of daar niet iets tegen te doen valt... en wat dan precies de gevolgen zijn als dit schip zomaar de zee opgaat. Hij was net op een persconferentie aan het woord. Hij zei daar ook heel expliciet bij, als het fout gaat... dan zijn er risico's niet alleen voor het milieu... en voor de commerciële partijen en voor iedereen die van vissen houdt... Uh, dat zijn uh, risico's waar ik verantwoordelijk voor ben... en dat zijn risico's die ik gewoon niet wil nemen. Toch, Robert, werd dat vissen door de markier is eerst wel toegestaan. Uh, is de regering nu om onder druk van de publieke opinie ook? Nou, Het heeft er wel mee te maken, inderdaad, want er was veel kritiek. En die kritiek die nam de afgelopen tijd ty uh, flink toe... Uh, die komt uit verschillende hoeken eigenlijk. Aan de ene kant uh, waren dat de recreatievissers. Dat zijn uh, mensen die toch bang zijn dat de magirus zoveel vis voor hun kust wegvangt. dat er te weinig overblijft voor de vissen waar zij het uh, van moeten hebben. De tonijn bijvoorbeeld. En die trekken dan vervolgens weg. Nou, dat was niet helemaal denkbeeldig, dat uh, voorbeeld. Want de laatste keer dat er in Tasmanië op makreel en redbait werd gevist, duurde het vijf jaar voor die tonijnen weer terug waren. En daarnaast kwam de kritiek van organisaties, uh, zoals Greenpeace bijvoorbeeld... die denken dat een de grootschalige visserij niet duurzaam is... dat je dat uh, moet bestrijden, waar ook ter wereld. En in dit geval waren ze dan ook actief in Australië. Ze hebben zich ernstig verzet tegen uh, de komst van het schip... hebben ook met een actie geprobeerd te voorkomen dat het ging aanleggen in Port Lincoln... en hebben de afgelopen periode natuurlijk flink gelobbyd bij de politiek. En het lijkt erop dat het met succes is geweest. Ja, want weet jij hoe lang het nu zal duren voor de duidelijkheid komt... of de magier is rond Australië? Zal ja, gaan vissen? Dat onderzoek moet natuurlijk eerst worden uitgevoerd. En de minister van Milieu denkt dat het twee jaar duurt... voordat hij voldoende informatie heeft verzameld. En die twee jaar die heeft hij nodig... omdat er natuurlijk wisselingen van de seizoenen zijn. Hij graag wil uh, weten uh, van alle seizoenen... hoe de visstand zich uh, uh, mogelijk herstelt of ontwikkelt in ieder geval. En uh, hoe dat zit met die bijvangst. Daarna heeft hij natuurlijk ook nog tijd nodig... om alle gegevens te analyseren... En uh, ja, dan komt daar een rapport uit waarin natuurlijk wordt uh, geconcludeerd of het wel of niet verantwoord is. Maar dan hangt het uiteindelijk af van de minister van Landbouw en Visserij, Joe Ludwig, of die vergunning ook daadwerkelijk wordt toegekend. Dus ja, er zijn nog heel veel uh, mogelijkheden. Vooral als je bedenkt dat er in de komende periode verkiezingen aan zitten te komen. Er kan zomaar een nieuwe regering zijn, dus het kan alle kanten nog op. Maar de komende twee jaar zal de magieris niet welkom zijn in de Australische wateren. Oké, okay, nou, wij houden het in de gaten samen met jou. Robert Portier, dank je wel. Gaan we naar de Verenigde Staten, want daar is een grote onderwijsstaking aan de gang. En nog wel in Chicago, de stad van de president Obama. Daar leggen leraren het werk neer. Obama geldt als voorvechter van beter openbaar onderwijs... en dus kan deze staking ook nog wel eens pijnlijk worden voor hem... met nog minder dan twee maanden te gaan tot de verkiezingen. Contact met onze correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong. Eh, Wessel, waar gaat die staking over? Waarom staken de juffen en de meesters in Chicago? Salarissen zijn uiteraard het knelpunt bij deze staking. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar Eigenlijk waren beide partijen daar afgelopen, de afgelopen maanden wel uitgekomen. Het gemeentebestuur en de, en de vakbonden. Belangrijkste punt is het dreigend ontslag voor veel docenten. Omdat de burgemeester schoolresultaten zwaar wil laten wegen bij de beoordeling van docenten. Nou, als je je dan bedenkt dat van bijvoorbeeld groep, uh, groep 8, hè, de 8 graders. Daarvan slechts 20% van de kinderen min of meer goed kan lezen. Nou, dan begrijp je het probleem. Burgemeester Emanuel wil slechte docenten. Wil die, die, uh, die wil die om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Dat is eigenlijk de kern van het conflict. Nou, dat los je natuurlijk niet 1, 2, 3 op. Maar daar zal Obama toch inderdaad wel op gaan aandringen nu. En hoeveel mensen doen er aan mee? Hoe groot wordt deze staking? Nou, Het is op sowieso al een hele opvallende staking... want er is al 25 jaar in Chicago in het onderwijs is er niet gestaakt. Er zijn 30.000 leraren bij betrokken. Het was een, op zich een indrukwekkend gezicht vanmiddag... hoe ze allemaal in, in rode t-shirtjes naar het gemeentehuis toetrokken. Maar er wordt ook verder door heel Amerika wordt er wel, wordt er naar gekeken. Het is al het sociale conflict van het jaar genoemd... omdat natuurlijk ook overal het openbaar onderwijs in een crisis zit. Er zijn 400.000 leraren... Zo'n beetje een half miljoen leerlingen zijn erbij betrokken. Nou die hebben natuurlijk niet allemaal vandaag over straat gezwalkt. De deuren van de scholen die gingen wel open. Maar er werd geen les gegeven omdat de docenten dus aan het protesteren waren. Er waren wel wat activiteiten, er waren wel maaltijden. En ook kerken die openden hun deuren voor de kinderen. Maar voor veel ouders toch wel een groot probleem dat ze die kinderen al tussen de middag moeten ophalen. Vandaar dat veel uh, ouders niet naar hun werk konden gaan... wat uh, toch voor de nodige stress en crisis uh, zorgt. Mm. Hey, en we noemen al even dat het uh, allemaal plaatsvindt in de stad van Obama, Chicago. Kan hij um, hier last van krijgen in de aanloop naar de verkiezingen in november? Ja, toch, toch, toch zeker wel. Hè. Chicago is niet alleen Obama's stad. De burgemeester is ook een van zijn belangrijkste vertrouwelingen. Rahm Emanuel was twee jaar lang zijn chef staf in het Witte Huis. Man die uh, bekend staat. Als een, als een keiharde politicus. denk dat alleen Nixon meer heeft gevloekt in het Witte Huis dan, dan Emmanuel. Nou, de, de hele zomer is er heel hard onderhandeld. Er zijn ook een heleboel wat ik zei. Er zijn een heleboel akkoorden bereikt. Maar vakbonden die voelden zich toch gepakt op een, een of andere manier. De relatie die was gewoon op. Nu vanavond was de concurrent van Obama, Mitt Romney. Die was, uh, die was in Chicago toevallig of niet toevallig. Maar je merkt toch voor de Republikein is het heel moeilijk om er munt uit te slaan uit deze crisis. Want republikeinen, dat zijn natuurlijk vakbondhaders. Dus ze kunnen het eigenlijk niet anders dan solidair zijn met de burgemeester Emanuel. En dat zijn ze dus ook. Dus ze moeten echt nog een hele rare salto maken. De republikeinen willen ze hier echt politiek munten uitslaan. Oké, okay. Wessel de Jong vanuit Washington, dankjewel. Justitie verdenkt drie schroothandelaren uit Emmen ervan dat ze voor tientallen miljoenen euro's geld hebben witgewassen. gewassen. Verslaggever Rien Kamer hoorde dat ze met dat geld... onder andere dure auto's hebben gekocht en verre reizen hebben gemaakt. De rechtbank in Assen buigt zich sinds gisteren over de zaak... tegen de drie broers die samen een bedrijf in metaalrecycling in Emmen hebben. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze tussen 2004 en 2006 valse facturen en creditnota's opgesteld... en nepbedrijven gebruikt om belasting te kunnen ontduiken. Zo hebben ze bijvoorbeeld, buiten de boeken om... een partij metalen platen verkocht voor ruim 4 miljoen euro. En het geld werd eerlijk onder de drie broers verdeeld. Justitie heeft een sterke zaak tegen de mannen. Vindt ook advocaat Rob Meerman. Hij staat oudste broer Jan bij. Er zijn taps, goede onderzoeken, ondersteunend bewijs. en Er uh, was al heel vlot... Is er, uh, hebben ze op kaart gespeeld? Want uh, dat heeft helemaal geen zin. Het was helemaal duidelijk. Het is duidelijk. Ze hebben volgens justitie miljoenen zwart verdiend aan hun handel. Maar dat is overdreven, zegt de advocaat. Kijk hoor, nou, de omzet, dat is veel. De omzet zijn miljoenen. Maar de daadwerkelijke winst zijn tonnen. Justitie verdenkt de drie broers ervan leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die de zwarte handel mogelijk moest maken. Maar ook dat gaat de advocaat te ver. Ik denk dat de officier uh, hier een voorbeeld wil stellen... voor alle schoothandelaren. Want wat gebeurt er nou bij al die schoothandelaren? Er is uh, in die tijd, zeker in de tijd 2004, 2005, 2006... Uh, werd er veel contant uh, uh, metaal ingekocht. Op een gegeven moment is de Belastingdienst uh, die dacht van... ja, maar uh, hoe kan dat dan nou allemaal? Dat? En toen is er een boekencontrole gekomen en toen bleek... Uh, dat niet alleen het bedrijf van mijn cliënt uh, daaraan schuldig heeft gemaakt... maar ook andere uh, schroothandelaren... dat daar dus ook wel een zwart geldcircuit bestond. De drie broers zijn al in 2009 opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten. Bij een arrestatie werden vier vuurwapens gevonden. Daarnaast heeft de oudste broer Jan, een belastinginspecteur... telefonisch met de dood bedreigd. Volgens de advocaat is het niet zo erg als het lijkt. Ja, hij is wel zachtaardig, maar... Zeg jij niks, zeg jij nooit wat eh, je, je drift. Dus. Dat was een opwelling. Ja, dat was een opwelling. Ja. Bij de arrestatie in 2009 werd voor bijna 2 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. En een paar hele dure auto's, een boot en een caravan. Ik heb er een wild levertje aan overgehouden, zei een van de broers gisteren tegen de rechter. Of dat levertje, wat justitie betreft, verder gaat in de cel, dat wordt later vandaag duidelijk als de officier van justitie met zijn strafijs komt... tegen de drie broers uit Emmen. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Het is Andy Murray gelukt. Na vier verloren Grand Slam finales heeft hij er één gewonnen... namelijk die van de US Open. In een bijna vijf uur durende wedstrijd... versloeg Murray de Servier Novak Djokovic met 3-2. Het was mentaal zo zwaar, vertelde Murray na afloop. Ik weet niet hoe ik het gefixt heb in die vijfde set. Na acht uur meer met Marcella Mesker. Nederland zelf al speelt vanavond de tweede WK-kwalificatiewedstrijd. In Boedapest is Hongarije de te tegenstander. Dat kan best eens een lastige wedstrijd worden, denkt ook de bondscoach Louis van Gaal. Hongarije heeft een team uh, dat zeer compact uh, speelt. Uh, niet zo open speelt als Turkije. Niet zo aanvallend speelt als Turkije. Uh, waardoor het uh, voor ons natuurlijk ook uh, weer moeilijker wordt... Uh, want uh, Turkije speelde ook gewoon op de aanval. Van ja, Vergaal verwacht dus een verdedigend ingesteld Hongarije. Met die uh, speelstijl doet het team het de laatste tijd trouwens best goed. Een Hongarije, uh, dat het dus goed doet, ja. ja dat zei ik. Zij hebben de laatste vier wedstrijden uh, uh, niet verloren. Dus uh, dat zegt ook genoeg. Ze hebben tegen Tsjechië uit bijvoorbeeld gewonnen. Dus het is ook weer niet een... Uh, een, een uh, elftal dat je zo gemakkelijk verslaat. Nee, uh, Wie er vanavond in het doel staat in plaats van de geblesseerde Tim Krul, dat wilde Van Gaal nog niet zeggen trouwens. Hongarije Nederland begint vanavond om half negen. En Hongarije? Omhoog, <laughs> Twente dan, FC Twente, kan de komende weken. <laughs> dat gaat dus mis. Goed, eh, niet beschikken over Boelikin, Dimitri Koepoelikin. Juist, het is helemaal niet, niet leuk, want hij is geopereerd. Zijn knie staat voorlopig buitenspel. En voor Twente is dat de volgende domper... nadat middenvelder Leroy Fair vorige week ook al uitviel met een knieblessure. Hij speelt een aantal weken niet. Bieland en Chatly zitten ook al in de ziekenboel. Dan naar de Nederlandse honkballers. Die hebben zich op het EK gerevangeerd voor de nederlaag tegen Tsjechië. Gisteravond werd namelijk Duitsland verslagen. Met grote cijfers en die houtkamp. Ja, Nederland heeft zich goed gerevancheerd, Mag je wel zeggen. 10-0 tegen Duitsland. Het is een goede overwinning. Er was toch nog een beetje bang. Want er moest toch eigenlijk wel echt gewonnen worden. Na die zeer verrassende nederlaag gisteren tegen Tsjechië. Maar met name in de vierde inning was Nederland erg sterk. Zeven punten maar liefst. Met een prachtige homerend van Kalian Sams. En Nederland gaat nu weer aan de leiding in groep B. Radio 1. Het NOS-journaal. Al zeven geweest in Hilversum, zit door Negens. Goedemorgen. Ja. Je bent er. Ik ben er, inderdaad. Ja, ja. Ja. Het was Deze even een Het Goedemorgen, Goedemorgen. Het nieuws. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson zeggen allebei dat ze klaar zijn voor het torentje. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij heel graag door wil gaan als premier. Samson benadrukte dat juist hij een goede leider zou zijn voor Nederland. Voor de derde keer in 24 uur is er een brandmelding in de treintunnel bij Schiphol. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Van en naar de luchthaven is er geen treinverkeer mogelijk. De spoortunnel bij Schiphol werd gisterochtend en gistermiddag ook al afgesloten. In beide gevallen was het loze alarm. Supermarktketen Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. Fabrikanten die leveren aan de supermarkten hebben een brief gekregen van de keten, schrijft het Financiële Dagblad. En daarin staat dat de keten vanaf volgende week eenzijdig de korting met 2 procentpunten verhoogt. Leveranciers zeggen dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen.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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Met Bach Contextueel brengen Mousica Amphion en het Jesu Aldo Consort Amsterdam... een tweede serie cantates en Orgelwerken in historische kerken. Concerten dit weekend in Maasluis Groningen en Amsterdam. Kijk voor kaarten op BachContextueel.nl.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 12 september. Kies Partij voor de Dieren. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hier in Den Haag heeft Joost Vulling zich alweer gemeld. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Laat opgebleven natuurlijk. Hè. Het debat was er tussen VVD-leider Mark Rutte... en Partij van de Arbeid-leider Diederik Samson. Wat is jou nou het meest bijgebleven van dat gesprek? Ja, we hadden, het was, we ja, ja, het hadden ja. <laughs> ja, ja, een debatgesprek. Ja, een debatgesprek. Nou, we hadden het er net al over. Jou was het ook opgevallen, dus ook laat opgebleven. Ja, ja zeker. Het, ja. Ja. <laughs> het was eigenlijk een, een, een non-verbaal uh, fragment. Uh, een paar moment kwam de, de, de kwestie op tafel... dat het uh, kabinet Rutte bij, bij het aantreden Onder meer kritiek kreeg van Nelly Kroes dat er zo weinig vrouwen in het kabinet uh, zitten. En uh, toen werd de vraag gesteld aan Mark Rutte: van nou gaat u nu meer vrouwen in, in het kabinet halen als u premier wordt? En toen kwam ook de vraag bij Diederik Samson te liggen. En die zei: van uh, nou ja, in ieder geval de PvdA inbreng. Dat wordt 50-50 in het kabinet. Maar ja, of we dan als kabinet 50% vrouwen gaan halen... dat ligt aan een coalitiepartner. En toen strekte hij zijn hand in een ja. vloeiende beweging uit... richting Mark Rutte. Dus ja, zo kan je hem zien. Uh, uh, als, je, als je hem ernaar vraagt, wil hij er niet aan. Maar non-formaal verraadde hij toch uh, dat hij er wel van uitgaat... dat de VVD zijn coalitiepartner wordt. Of hij het nou leuk vindt of niet. Maar als hij naar de peilingen kijkt, kan hij er ook niet onderuit, denk ik. De peilingen? Een uh, nieuwe peilingwijzer. Heeft hij nog nieuwe inzichten... Nou ja, de, de, de peilingwijzer is natuurlijk een, een, een gewogen gemiddelde van alle peilingen. Dus als die zou afwijken zou er iets heel geks aan de hand zijn. Maar het, ook daar natuurlijk een nek-en-nek-race tussen Partij van de Arbeid en de VVD. Allebei 35 zetels. Maar de percentages staan er ook bij. Want dan kan je zien welke partij nog net groter is. Mm -hmm. En dat is de VVD. Dus mocht dit, mochten ze 35-35 eindigen... Uh, ook bij de echte uitslag, dan wordt er inderdaad naar gewoon het aantal stemmen gekeken. En dat is dan doorslaggevend voor de komende periode... welke partij echt de grootste is. En dus ook doorslaggevend voor het premierschap. Ja, goed. We komen jou nog uitgebreid te spreken. Vanochtend Jozef gaat ook de kranten doorpluizen. Heb je al iets opvallends gezien? Ik zag al dat je me... Ja, nou de, de, de, de, de telegraaf, liever, de telegraaf uh, te zwaaien. Uh, ja, nee, dat was uh, uh, Frits Bolkestein Die, die meldt zich in de campagne met, uh, met pittige uitspraken. Op de voorpagina staat al kabinet met PvdA en SP gevaarlijke cocktail. Oeh, nou, dat belooft wat. Joost Vullings houdt u op de hoogte van het laatste campagnenieuws. Wij gaan eerst naar Rusland. Uh, voor uh, Kennedy Koetkov lijken de dagen in de Duma... het Russische parlement namelijk geteld. De voormalige KGB-officier en tegenstander van president Poetin... dreigt uit het parlement te worden gezet. Kutkov zou de regels van de Duma hebben geschonden. Vrijdag stemt het parlement of hij uh, al dan niet zijn zetel mag behouden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat heeft deze Kutkov allemaal op zijn geweten... waardoor hij uit het parlement dreigt te worden gezet? Yes. <laughs> Ja, volgens, volgens die regels uh, van de doema van het parlement mag je als parlementslid niet tegelijkertijd uh, uh, nog in zaken zitten, uh, andere inkomstenbronnen hebben. En uh, dat wordt Koertkoff verweten dat hij dat uh, dus wel heeft gedaan. Dat hij de afgelopen jaren, uh, tijdens zijn uh, termijn in, deze, uh, in dit parlement, maar ook in het, in, in het vorige parlement. Uh, dat hij uh, gewoon uh, ja, door is blijven gaan met zijn uh, zakenactiviteiten. Hij zou uh, aandelen hebben in een bouwbedrijf. Uh, hij zou een. Uh, een bewakingsdienst hebben opgezet... samen met zijn echtgenoten... Uh, plus toch in allerlei andere... Uh, bedrijven belangen hebben. En uh, nou, dat is uh, in een brief... Uh, van het Openbaar Ministerie naar de Duma uit de doeken gedaan. En op basis daarvan heeft dan een commissie van de Duma besloten om... Uh, uh, ja, het, het lidmaatschap... Het, lid het, uh, het lidmaatschap van het parlement... van Goedkof... Uh, in stemming te brengen. En dat zal dan waarschijnlijk uh, vrijdag gebeuren. Ja. Goed, Geert, dan heeft hij de regels overtreden. Maar goed, in Rusland... is Geld verdienen uh, niet meer verboden, uh, wordt die niet exorbitant hard aangepakt. Uh, ja, en, en te meer omdat uh, uh, ja, iedereen wel weet dat Godkoff uh, als het uh, allemaal waar is. En dat, dat kan heel goed zijn. Maar dat hij zeker niet de enige is. Uh, sterker nog, uh, hij en zijn zoon hebben de afgelopen weken uh, die zijn een soort tegenoffensief begonnen. Hebben uh, uh, informatie op een rijtje gezet over andere parlementsleden die ook uh, nog zakenbelangen hebben. En uh, dat zijn er vooral veel in de partij van, uh, van president Poetin, Verenigd Rusland. Ze komen tot uh, een totaal van, ik geloof meer dan. 60 parlementsleden uh, van de partij van Poetin... die zelfs uh, in roebelstand miljonair zouden zijn. Dus dat, uh, dat zegt natuurlijk heel veel over die Duma. Maar de echte reden natuurlijk dat, dat Gudkov wordt aangepakt is, uh, is niet dit. Maar is het feit dat hij uh, uh, sinds afgelopen december heel actief is in de oppositie. Hij is een van de organisatoren van die hele grote demonstraties... die we de afgelopen winter vooral hebben gezien van... ...honderdduizend mensen die protesteerden tegen president Poetin. En uh, ja, dat is toch tegen het zere benen kennelijk van uh, degene die nu de macht hebben in Rusland. Dat althans uh, voert Gutkov aan als de echte reden voor, ze, voor de vervolging die nu aan de gang is. Ja. Hey, dan gaat het door maar vrijdag over het lot van Gutkov stemmen. Hoe groot is de kans dat hij daadwerkelijk uit het parlement wordt gezet? Nou, die kans is heel groot. Uh, al zijn er wel parlementsleden, uh, ook van, van de, van de, de regerende partij... die toch wel wat huiverig zijn. Juist vanwege die reden die ik net noemde. Omdat er toch heel veel parlementsleden zijn... die ook wat dat betreft boter op hun hoofd hebben. Die ook uh, ja, hetzelfde lot te wachten zou kunnen staan, in theorie. Maar aan de andere kant heeft een woordvoerder van, van Verenigd Rusland gezegd... Dat, uh, dat er geen twijfel over is dat vrijdag uh, een meerderheid van de Duma... Uh, zal beslissen dat, dat uh, Gutkoff... Uh, het parlement, uh, het parlement moet verlaten. En dat betekent dat komende zaterdag, dan, begint, uh, dan is de eerste grote uh, anti putin demonstratie van het nieuwe politieke seizoen van dit najaar. Waar Gutkoff ook weer een prominente rol speelt. Dat hij daar al zal deelnemen uh, ja, als iemand zonder parlementaire onschendbaarheid. En het zou best eens kunnen zijn dat hij daar zomaar op een gegeven moment wordt opgepakt. om te worden vervolgd voor ja, die overtredingen. die hij dus volgens die commissie van de doemen heeft begaan. Oké. Okay. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je voor nu. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vandaag zijn er verkiezingen voor jongeren. Tellen natuurlijk niet, maar geven misschien wel een trend aan. Er is voor jongeren ook de stembreker, een soort kieswijzer. Initiatief van de jongerenbeweging G500. De jongeren die al mogen stemmen, daartoe kan bewegen... om hun keuze af te laten hangen van thema's en coalitiemogelijkheden. Maino Remmers praat erover met Sivert van der Linden. Maino, is hij al wakker? Ja. Die nou, hij is net wakker en uh, hij zei net ja, het was een late avond. dit zijn zware tijden. Hè. Het valt mee, maar die campagne dat is wel nu op zijn laatste, best wel uh, best zwaar. Ja. ja en, dan, en dan natuurlijk nog naar de laatste debatten kijken en... Maar goed, uh, wij moeten het nu hebben. Dus de ogen sperren we wijd open over de stembreker. Die wijkt natuurlijk af van de stemwijzer die we allemaal kennen. Hoe werkt die stembreker? Misschien voor de mensen die het helemaal niet kennen. Ja, we zijn vandaag de laatste dag ingegaan met de stembreker. En de stembreker is er eigenlijk voor... en de zwevende en de strategisch kiezende of dolende kiezer. Ja. Ja, jongeren vooral. Jongeren, jongeren 41 procent van hen uh, stemt niet. En dat komt vooral omdat ze het gevoel hebben dat hun stem weinig effect heeft. En wat wij willen is in plaats dat je op één partij op meerdere partijen kunt stemmen. En zo kun je bijvoorbeeld aangeven bij de VVD aan Rutte... als je je stem verdeelt over Rutte... 50% en bijvoorbeeld uh, 40% de PvdA en 10% d 60 Ga nou naar het midden, Rutte. En ga bijvoorbeeld niet naar de PVV. Nou, en we willen even... Het geeft eigenlijk al aan wat de coalitie zou moeten zijn daarmee. Ja, je kunt daar een, een, dus je, je stem verdelen over meerdere partijen... en een heel duidelijk signaal zenden van met welke partijen moeten die partijen samenwerken. En zo... hoe, ver, hoe kom je nou op die keuze uit? Komt dat ook door middel van vragen, Dat is bij de stemwijzer, thema's? Ja, dat kan. Als je het al weet kun je het gelijk invullen. Maar je kunt het ook met een stemvinder doen. En zo kun je je eigen gewenste coalitie vinden. Uh, wat, wat sta, geef eens een voorbeeld van, van wat is dan een vraag die je dan voorgerecht krijgt. Ja, we, bijvoorbeeld. we, ja, we doen hem. Nou, hij uh, staat op, uh, even uh, het finish. mailadres noemende, stembeker.nl. Logisch. Ja, nou stel je voor dat je eh, of de studiefinanciering moet worden vervangen door een uh, sociaal leenstelsel. Ja. Nou, dan kun je dat vijf sterren geven. En die sterren die zijn weer verbonden aan uh, partijen. Uh, dit hebben nu zo'n ongeveer zo 200.000 mensen gedaan. Je kunt ook vertrouwensvragen uh, stellen. Ja. Stel dat we dat nou even doen. Dan uh, hoop ik dat we genoeg input hebben voor een stemadvies. Ja, dan wordt, het twee, ja, dan wordt het een, een VVD en een SP aangevinkt, zie ik nu. Uh, oh. dus je kunt echt meerdere partijen tegelijk aanvinken. Ja. ja, je kunt meerdere partijen tegelijkertijd aanvinken. En zo, uh, zo kom je uiteindelijk uh, tot de stemadvies. Ja. Um, en het idee daarachter is eigenlijk ook dat partijen in die zin ook veel meer moeten samenwerken. We zien op dit moment al dat er heel veel meerderheden op onderwerpen bestaan. Uh, maar ja, omdat al die partijen zo scheef met elkaar uh, uh, de hele dag aan het vechten zijn. En net doen alsof ze heel erg verschillen. Uh, Zeggen ze eigenlijk allemaal, ja, stem alleen maar op mij. Terwijl in die end draait het natuurlijk om samenwerking. op een coalitie natuurlijk. Een coalitie. Ja. En als kiezer heb je daar nu geen fluit over te vertellen. Maar dat kan dus uitrollen dat, dat ook al heb ik VVD, SP of andere combinaties aangevinkt... dat het stemadvies bij, misschien wel bij PvdA uitvalt dan van jullie. Nee, dat kan niet. Je krijgt alleen een stemadvies binnen je eigen coalitie. Dus, je, we inderdaad... dus dat zou dan VVD of in dit geval SP, wat we dan in het voorbeeldje even doen, moeten zijn. Ja, we hebben gisteren de code gemaakt. En uh, je hebt de grootste kans op de partij die bij jou ook in de combinatie het grootste is, zo'n 80, 90 procent. Ja. Dus zou in je niet bang voor te zijn. En dat krijg je te zien, die uitslag, op een smsje? Ja, dat krijg je per sms, morgenochtend op de verkiezingsdag. En als genoeg mensen zich kunnen vinden... in dat verbindend stemadvies dat ze krijgen... Ja, dan zie je dus opeens dat er een coalitiestem mogelijk is. En dan krijg jij bijvoorbeeld, nou, goedemorgen, uh, u, u stemt vandaag VVD en ik bijvoorbeeld D66. En zo hebben we dan al elkaars uh, stemvolkeuren. Controleer hier jullie dat ik dat ook doe? Ja, we sturen natuurlijk geen notaris mee in het stemhokje. Dat, dat is wel... Uh, uh, vertrouwen. Ja, ik geloof daar wel in. Uh, en het, ja, dat draait natuurlijk op het enthousiasme van de deelnemers... van de stembreker. Ja. Maar, dit... maar ja, je zou ook kunnen zeggen dat... Uh, dat dit toch ook een soort sturing is, hè? Um, nou ja, het, het is eigenlijk het laten zien van hoe we op een andere manier kunnen stemmen... en hoe dat nou eigenlijk beter zou kunnen werken. Um, en um, ja, bijvoorbeeld, ik, ik kan zelf ook niet in de database. Dus daarin kunnen we absoluut niet sturen. Het wordt door een notaris gekeken. Ja. Um, je kunt nu niet zien hoe de stand nu is zo ongeveer. Nou, ik kan bijvoorbeeld zien hoeveel mensen nu meedoen. Welke partijen groot scoren. Maar ja. ik kan niet bijvoorbeeld, als jij nu meedoet met je Kijk Ik Kan mij niet opzoeken? Kan ik jou niet opzoeken? Hoe, hoe staan we nu bijvoorbeeld bij jullie? Ja, we staan nu op zo'n uh, 165.000 mensen. Die hebben meegedaan aan de stembreken. Ja. Dus het gaat, ja. uh, gaat vrij hard. En ik kan wel even... De grootste partij op dit moment... Uh, dat was gisteren nog de PvdA, maar we zien wat verschuivingen optreden. Ik ga al even kijken of dat nog steeds zo is. Waarom nou, zoeken we dat voor straks even op? Dan gaan we straks kijken wat er uit. we het spannend, cliffhanger... Ja, dan gaan we straks vertellen hoe, de, hoe het, vooral met de jongeren... hoe die er nu uh, voor staan. En daarna gaan we naar het Eiburg College. Goed. Maino Remmers is eerst nog even bij Siewert van Linden van G500... en zij spreken over de stembreker. Zo dadelijk, de makelaarsvereniging NVM schiet eigenaren van slecht verkopende huizen te hulp. Hoort u zo meer over? Is er John Bakker voor de verkeersinformatie? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, het valt wel mee. Uh, wat files bij Rotterdam en daar blijft het bij uh, tot nu toe. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort, bij Sliedrecht 3 en bij Rotterdam-Charloos 2 kilometer. En op de A20 van Gouden aan de Hoek van Holland en Rotterdam-Krooswijk ook daar 2 kilometer... Uh, de problemen bij de Schiphol-tunnel zijn weer voorbij. Het terreinverkeer daar is weer op gang gekomen. Wat verwacht je verder nog? Ja, er komt wat regen aan. Of dat nou echt veel invloed op het verkeer gaat hebben... dat durf ik niet uh, met zekerheid te zeggen. Uh, normaal gesproken is een dinsdagochtend 150 kilometer. Nou, als die regen in de Randstad valt tijdens een spits zal het waarschijnlijk wel wat meer worden. Maar echt meer dan 200 verwachten we niet. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Just to on to each other's hands This time might be the last of the fear Unless I make it all Mister, Mr. Hoody, het Broken Wings. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Misschien uh, bent u er zelf wel een, een tobbende huizenverkoper. Na jaren bent u uw huis nog niet kwijt, terwijl u al tienduizenden euro's in prijs bent gezakt. Nou, de Nederlandse Vereniging van Makelaars poogt al deze ongelukkigen een hart onder de riem te steken. Maar dat is niet makkelijk, merkt verslaggever Jeroen Schutijzer in Breda. Hoe lang staat uw huis al te koop? Vier jaar. Dus daar word je niet vrolijk van, hè? En hoeveel kijkers heeft u gehad? Twee. Twee hele? Twee hele, ja. Vraagt u te veel? Nee, ziet uw nee, huis nee, er nee. niet mooi uit? Nee, nee, nee. nee. Ik ben al gelijk onder de prijs gaan zitten. Een ander voor 3,25. En ik ben gelijk op 2,99 gaan zitten. Voor hetzelfde pan. Heeft niet geholpen? Heeft echt niet geholpen. En ziet u nu nog lager? 2,59. Dat is geen pretje, hè? Nee. U lacht nog wel? Ja, wel, ik lach nog wel. Ja, ja, ja. ja. En we hebben een uh, stiliste erin gehad en een, een professionele fotograaf en noem maar op, we hebben alles gedaan. Het werkt niet. Het werkt niet. Allemaal de buiten, ja. En waarom lukt het nou niet? Ja, het is al een keer gelukt, maar niemand kon zijn, uh, zijn financiële uh, spelletje niet in de krijgen. En... U heeft net al die grafieken gezien, hè? Al die pijltjes gaan naar beneden. Want hoe langer uw huis te koop staat, hoe meer er van afgaat van de prijs. Merkt u dat? Uh, nee, weinig. Oh, u houdt vast aan de prijs? Nou, dat niet. Want we zijn al een keer gezakt met de prijs. maar ja, we, we wachten gewoon af, kijken wat er eventueel op ons komt, uh, Of met de woning iets moeten doen. Of wat de komende verkiezingen gaan doen. Wat het, uh, het uiteindelijke resultaat daarin wordt. Zou dat helpen, de verkiezingen? Ik weet het niet weet weten in ieder geval misschien wat meer zekerheid... van wat er in de toekomst gaat gebeuren met de hele woningmarkt. Roland Kimman van de NVM. Hoe vaak houden jullie dit soort bijeenkomsten? Nou, we houden zeg maar, wekelijks wel een drie, vier bijeenkomsten door het land heen. Wat willen jullie de mensen nou vooral voor boodschap meegeven? Dat de markt totaal is omgeturnd van een verkopersmarkt... met uh, veel vraag en weinig aanbod en daardoor hogere prijzen... naar waar we nu in leven... Een kopersmarkt met heel veel aanbod en weinig kopers. Vijf jaar geleden kon ik uh, vragen wat ik wilde voor mijn huis. En ik kreeg het nog vaak ook. Maar ja, die tijden zijn veranderd. Dus als je nu wil verkopen, ja, dan moet je meedoen aan het uh, marktspel. En wij zeggen op deze avond, om over na te denken voor de bezoekers... Zet je nou je woning te koop of wil je het ook verkopen? Verkoop houdt in dat je aan het marktspel mee, mee moet doen. Eh, zakken met de prijs, en anders moet je dat bord maar uit de tuin halen. Ja, inderdaad, zakken met de prijs. Omdat de koper kan nu kiezen zeg maar, uit, uh, uit 24 woningen op dit moment. Terwijl dat voor de crisis uit 8 woningen uh, was. En uh, die koper uh, ja, die heeft het gewoon voor het zeggen. Ik hoor dat er mensen zijn die hun scheiding uitstellen. Ja. Dat is toch wat? Ja. ja, ik ben blij dat ik niet bij die, bij die mensen hoor, want dan, uh, dan heb je geen keuzes meer. Dan uh, moet je gewoon met heel veel verlies verkopen, want anders, uh, ja, anders word je heel ongelukkig, denk ik. Ik stap op dit moment eigenlijk in de verkopersmarkt. En als ik dat dan zie, vind ik het helemaal niet leuk. Moet u misschien nog een nachtje overslapen? Misschien wel een paar nachtjes meer. Ja, toch? Oh, dus u bent van plan om uw huis te koop te zetten? Ja, meneer. Dat is mijn vriendin. En dan ga ik bij mijn vriendin op de flat wonen gezellig Dan moet u uh, ja, flink met de prijs naar beneden. Heeft u een prijs in het hoofd? Nou, drie jaar terug kon ik het nog verkopen voor 3,40. En als ik er nou zo eens goed over nadenk, dan wordt het wel 2,70 of 2,60. Dus kun je nagaan verder ik zal moeten zakken. Dat wordt een dure vriendin, hè? Ja. <laughs> maar ja, als we er genoeg aan overhouden, kunnen we lekker verder. Hè? En als de kijkers komen, wat moet u dan doen? Appeltaart bakken. Precies. Als er iemand komt, dan moet het heel prettig ruiken. En, en een beetje gezellig eruit zien, een bloemetje hier en daar. Ja. Luistert u het nou maar naar haar? Ja, ik doe dat ook wel af en toe. Komt het misschien nog goed? <laughs> Geen wel uit lucht in het huis. Volgens de NVM weigert pakweg een derde van de huizenverkopers... met zijn prijs te zakken. Waarmee zij zichzelf volgens de makelaarsvereniging buiten spel zetten. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Apothekers slaan alarm over de groei van fentanyl-shoppers. Dat zijn mensen die bij artsen en ziekenhuizen proberen recepten voor zware medicijnen te krijgen. En dan onder valse voorwenselen, schrijft de Volkskrant. Fraude met medicijnen is de afgelopen weken opvallend gestegen... zegt de apothekersorganisatie KNMP. Voorheen kregen KNMP een handvol meldingen per jaar. Nu zijn het er drie tot acht per week. Fentanyl is volgens de Volkskrant een opiummiddel dat erg verslavend is... en honderd keer zo krachtig als bijvoorbeeld heroïne. Wordt gebruikt voor kankerpatiënten. Minder vlees eten levert net zoveel op als minder auto's. Blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van Natuur en Milieu. En Trouw schrijft daarover. Als alle Nederlanders de helft van de week vlees laten staan en de overige dagen alleen maar duurzaam vlees eten, dan wordt de CO2-uitstoot als gevolg van de vleesproductie gehalveerd. Dezelfde hoeveelheid CO2-reductie wordt gehaald wanneer je de helft van alle auto's van de weg haalt. In de studie is ook gekeken naar maatregelen die de overheid zou kunnen nemen. Een vleestaks bijvoorbeeld, een belasting schrijft Trouw, zou de CO2-uitstoot met 13% verminderen. De politie onderzoekt beelden van het nieuwe RTL-programma Stop Politie. Dat gebruikt namelijk oude beelden van Leo de Haas... producent en presentator van Blik op de Weg. In de Volkskrant zegt de Raad van Korpschefs dat beelden soms in het gulden tijdperk zijn opgenomen en dat er nu agenten op televisie kunnen komen die dat niet meer willen. Mogelijk werken die agenten van toen nu in bijvoorbeeld een arrestatieteam of hebben ze een andere functie waarbij het niet handig is om op televisie te komen. Bovendien is de manier waarop verkeersovertreders worden benaderd nu heel anders dan 15 jaar geleden. RTL laat in een reactie in de Volkskrant weten zorgvuldig om te gaan met de oude beelden. Consultatiebureaus gaan vanaf volgend jaar adviseren om kinderen van nog maar vier maanden oud al te laten wennen aan vast voedsel, schrijft het AD. Nu krijgen baby's hun eerste hapjes pas als ze een half jaar zijn. Door dat vervroegen wordt de kans kleiner dat kinderen later een voedselallergie of intolerantie ontwikkelen. Maar dan mogen ze geen broodkorstenpap met gluten of hapjes vis te eten krijgen, waarschuwen de onderzoekers in het AD. Want dan hebben ze juist weer een verhoogd risico op obstipatie- of astma-achtige klachten. En ACNEX schrijft nog over bezorgde artsen in Israël. Die gaan daar de kroegen langs om vrouwen aan te sporen op tijd gebruik te maken van hun vruchtbaarheid. De leeftijd waarop Israëlische vrouwen hun eerste kinderen krijgen stijgt. En dus worden de guerilla gynaecologen ingezet. Dat ja, is een mooi woord. De guerilla gynaecologen. In de kroegen vertellen ze bijvoorbeeld dat vrouwen hun eicellen kunnen laten invriezen. De actie van de arts is eenmalig, meldt NRC Next. En is er vooral op gericht om de aandacht te trekken... en de staat ervan te overtuigen het invriezen van eicellen te subsidiëren.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 Geen snelwegen, maar snel treinen. Kiespartij voor de dieren. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/slash zakendoen. Dit is Radio 1.